Te voorkomen tijdens de zomer. Honderden demonstranten blokkeerden de start de ingang van de kernreactor. Ze zijn fel tegen het opnieuw opstarten van de centrale. Bij protestacties verspreid over het land werd het vertrek van premier Noda geëist. De Japanners zeggen dat het land zonder kernenergie kan. Verschillende politici hebben gereageerd op de terugkeer van astronaut André Kuipers. Premier Rutte zegt trots te zijn op deze fantastische prestatie. Op Twitter schrijft PvdA-leider Samson opgelucht en blij te zijn dat Kuipers terug is. PVV-leider Wilders noemt hem een Nederlandse held. Vanochtend landde de Nederlandse astronaut in Kazachstan na een verblijf van ruim een half jaar in de ruimte. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Egyptische president Morsi gevraagd zich te houden aan het vredesverdrag tussen de twee landen. Netanyahu deed de oproep in een brief aan de leider van de moslimbroederschap. De Israëlische premier benadrukte dat samenwerking tussen de twee landen van groot belang is voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. Hij wenste verder president Morsi en de Egyptische bevolking veel geluk toe. In Kenia zijn bij aanvallen op twee kerken zeker tien doden gevallen. Volgens de politie raakten meer dan veertig mensen gewond. Doelwit van de aanslagen waren een Rooms-Katholieke kerk en een Afrikaanse kerk in de noordelijke stad Garissa. In deze stad is een militaire basis waar grondtroepen gelegerd zijn die in Somalië strijden tegen de aan Al-Qaeda geleerde beweging Al-Shabaab. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. middagtemperatuur ligt tussen 18 graden aan zee en 21 in het binnenland. Vanmiddag vooral in het oosten kans op een bui. Dit, was... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij de afrit Bunschoten 2 kilometer. A20 naar Gouda bij knooppunt plein 4. A28 Zwolle richting Utrecht bij knooppunt hoevenlaken 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort ZFM hem 106.9 FM. ZFM. To the darkness of Goed zeg, Eva Simons Oh, I don't like you, hadden we nooit van haar kunnen denken Ze heeft ook een hitje gehad met Afrojack Maar ze is vooral bekend geworden door Ravish, ken je Ravish nog? Nee, Ravish is... Uh... Zit even dicht wat doorheen te lullen. Ravish is um, van uh, Popstars The Rifles. Weet je wel. Dan gingen de mensen op zoek um, naar leden voor een beentje. En dan hadden ja. ze een mannenband en een meidenband. En um, zij zat in het meidenbandje. En daarvan is ze bekend geweest. Aha. Nou, en ze doen het toch goed? Uh, je kan beter dit horen dan nou, hè? Ja. Bestaat ook niet meer. Bestaat ook niet meer. Uh. Hey, uh, met de vakantie voor de deur. Zocht een, uh, een krant alvast uit hoe het is gesteld met de benzineprijzen. Her en der... Italië is het duurst, daar betaal je 1,78 euro per liter. Nederland en Griekenland zitten daar een paar centen onder. Voor goedkoop tanken moet je in Luxemburg of Kroatië zijn, daar betaal je maar 1,37 euro voor een liter. Ook voor dieselrijders zijn, zijn die landen het goedkoopst. 1,20 euro betaal je daarvoor een liter, ruim 20 cent minder dan hier. Nou, Nederland is ook maar net hoor. Is ook 1,80 was het Nederland. Nu is het ook een ja. naar 1,76. Oh oké okay. Ja je ja, had dat in de gaten natuurlijk Maar het verschilt ja. natuurlijk per pompstation Maar hoe, hoe zit dat? Nou ja, Als je een pompstation hebt waar geen, geen, geen personeel in is Dan ja. is het weer 20 cent goedkoop of zo. Ja ja 20 cent is veel ja, okay, Weet weten het. gewoon geen ja, personeel Ja dat ligt ook aan uh... Ja en natuurlijk die grote Shell bijvoorbeeld Die heeft dan weer uh, uh, Die kist weer wat duurder. En bijvoorbeeld ja. uh, Dingstation's Firezone heet dat volgens mij Ja Die zijn weer echt uh, een stuk goedkoper Ja maar het is echt, uh, echt uh, Ja dat is uh, gewoon uh, plaatselijk Die Firezone Ja en dat is, uh, kan je eigenlijk bijna alleen maar tanken of, uh, Alleen maar, je kan er alleen maar denken. Ja, en dan heb je geen personeel, dan moet je wel met de pinpas betalen En ja. met de show kan je ook contant betalen Ja, dat, ja. Is het, dat scheelt ook, dat natuurlijk. Is het ook natuurlijk We gaan niet alleen minder uit eten, we gooien ook uh, minder eten weg Zo'n 85% van de Nederlanders bewaart klikjes in de koelkast of de vriezer 4 van de 5 in de koelkast bewaarde restjes worden uiteindelijk opgegeten bij, de, bij restjes in de vriezer is het 90% buiten onderzoek. De rest vertrouwde het niet meer of was het vergeten? Ja, geweldige nieuws hè. Daar steek je nog wat van op. En wil je Afrojack zien? Je bent wel een van de grootste DJ's ter wereld, en Nederlander. Dan moet je namelijk 23 augustus in Spijkenisse zijn. Dat is zijn, uh, de stad waar hij opgroeide en waaraan hij veel te danken zegt te hebben. Helemaal gratis is het trouwens niet. Want omdat hij zijn toch nog een groep muzikale, professionele vrienden neem, meeneemt. En er een goede beveiliging nodig is, betalen bezoekers 5 euro voor een kaartje. Maar in Amerika kost een ticket 80 euro, zegt de wethouder. Dus dan is 5 euro toch praktisch gratis. Dus waar kun je een avondje naar uh, Songfestival sturen? Ja, dat, Chesto dat, dat Had zo. ik het gisteren met, met Henry over tijdens Entertainment You. Ja. Of uh, Armen van Buren, of Chesto of ja. zo, weet je wel. Want dit meisje die heeft gewonnen dit jaar van Zweden, het is gewoon, gewoon een dancehit. Is ja. gewoon ook een hit op, op, op elke radiostation. Ja, daarom. Dus dan heb je een beetje, beetje vernieuwing misschien. Als misschien ik eindelijk je wint, of je je zong van ja. Het van. Maar ja, stel je voor dat Pierre Cartner een dancehit gaat maken, waar hij zelf in zingt. <laughs> dat, dat, dat, dat gaat hem niet worden hè? Nee, dat wordt hem niet. Het tussenvallige weer en het teleurstellende EK zorgt voor een stormloop van lastminutesverkanties naar de zon. De reiswereld haalt opgelucht adem. Overal krijgen reisbureaus mensen die op het laatste moment weg willen. Consumenten die aanvankelijk nog coachen voor een vakantie in eigen land zijn aan twijfelen geraakt. Wel blijft het Nederlands uit dus voorzichtig met uitgaven. En de eerste band Westlife is gestopt met een emotioneel afscheidsconcert namen Nicky, Mark, Shane en Kian in Dublin afscheid van hun fans. De vier leden van de boyband hebben ervoor gekozen om het bij het laatste concert te houden. Fans uit andere landen uh, dan Ierland konden het concert daarom live volgen in de bioscoop. In Nederland was het dat in Sittard. Heb jij wat met Westlife? Nou, eigenlijk helemaal niet Ik ben vroeger fan geweest van Westlife Oké okay. Ik heb uh, toen ik wat jonger was een cd gehad En ja, ik, uh, ik, uh, ja, misschien sta ik een beetje voor lul daardoor Maar uh, Ik uh, <laughs> Ik ken dus al die nummers Kijk, we kunnen even een paar doornemen A word of your own Geen enkel probleem, ken ik uit mijn hoofd me funny. Queen of my heart, bekend natuurlijk Prachtig Klassiekertje So we stand, Flying without wings for Erg hè, dat ik dat ook ken Maar ja, als je jong The bent hè Je kan beter dit hebben dan Westlife uh, Wat zullen we draaien? World of Our Own is misschien wel leuk Wel een beetje uh, een beetje up-tempo nummer, dit kan nog wel een beetje ja. Westlife de officieel gestopt En hier is World of Our They Own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 What am I doing without you? What am I doing without you? Let's feel it right now. So let's. Feel it. I you. Johnson, Stamp in de Soul Show. Zo mooi, hoe maat het kan afkondigen. De Soul Show uh, is natuurlijk een heel leuk programma. Wat ik al jaren luister. En uh, daardoor wordt deze, daar wordt deze heel veel gedraaid. Brother Johnson op CFM. En uh, Stamp. Ik wil je even kennis laten maken met een, een, een, ja, een nieuw liedje. De artiest is um, niet heel bekend. Het is echt, echt, echt jazz, is het. Het is een Amerikaan. Echt een, echt een lekkere grote neger, weet je wel. Wat je kent, die altijd, altijd een goede stem hebben. Het is namelijk Gregory Porter. Hij komt uit Amerika. En hij zingt alleen maar een beetje soul-achtig. Een beetje jazzy-achtig. En hij heeft een nieuwe single uit. En wat is die lekker zeg. Een nieuwe single van Gregory Porter op CFM. En die heet On My Way To Harlem. Found out on my way to Harlem Ellington Correct Reporters en I nieuwe so single heet... You. On My Way to Harlem. Twee manieren natuurlijk. Zeeweg. Via de Sanfordse Laan, ook mogelijk. Ja, apart, apart nieuwtje wat ik hier lees. Lukashenko, dus de, de baas van uh, Oekraïne. De premier daar. Heeft een zoontje van zeven. En als je de, Ik heb hier een foto voor mijn neus. Zie je de Lukashenko staan met um, Hugo Chavez. Dat is de, volgens mij de baas van Cuba of zo. Of iets dergelijks. Een, een van die landen daar. En uh, zijn zoontje... ...heeft dus een geweer onder zijn pak. Nee je niet? Ja. Nou Zeven jaar. Ja. Lekker Bert, ja. Zeven jaar. Nou, je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we nemen even wat regio door. Even kijken hoor. Ja, komt-ie aan. En ja, apart nieuws uit Haarlem. Want een jochie van twee heeft namelijk de auto van zijn vader in de prak gereden. Nou, hoe was het dan gebeurd? Het kind was even achtergelaten alleen in de auto. En hij was met de sleutels gaan rommelen. Op de nippertje kon de peuter nog door zijn vader uit de wagen worden gerist. Voordat de auto in de sloot belandde. Toch konden de ouders er achteraf wel even omlachen. Een kind van twee. Twee jaar, hè? Deze. Maar ja dat, ja, dat verwacht je ook niet. Want je kan, ik zie regelmatig, ah, we gaan even boodschapjes doen. Laten we die kind, laten we even in die auto. Nou. Geef een boekje of zo. Maar ja, dat je je sleutels erin laat. Ja. Maar wat voor auto was het dan? Dat moet het een automaat zijn. Of dat jongetje moet gewoon weten hoe je moet schakelen. En dan hij heeft gewoon eens een gestaan en hij het gewoon gas gegeven. Oh, dat kan ook, ja. Ja, ik ja. weet het ook niet. Ja. Het muziekfestival Arcans, Of hoe spreek je dat uit? Awakening. Awakening's. Awakening's. In het recreatiegebied Spaarwouden zorgt in voorloop naar de avond voor een opstopping op de N200 vanuit Amsterdam. Om een vertraging wat naar beneden te schroeven worden bezoekers door de VID geadviseerd om via de noordkant van het festivalterrein. ...te rijden over de A9, de A22 en de N202. De politie en de gemeente Heemstede hebben vrijdagmiddag een actie gehouden... ...om voorbijgangers bewust te maken over het tegengaan van, van, van fietsdiefstal. Een acteur stond voor de ingang van het treinstation en vroeg voorbijgangers... ...of zij interesse hadden om een goede fiets voor weinig geld te kopen... Die fiets die zo'n 800 euro waard is, werd voor enkele tientjes aangeboden. Een aantrekkelijk aanbod, maar daar klopt natuurlijk niet van. De reacties op het aanbod waren erg wisselend. De meeste mensen wilden er niets mee te maken en hebben en liepen stug door. De mensen kregen vervolgens een folder mee, naar, uh, mee, waar alle informatie nog eens duidelijk stond uitgelegd... en waarin je een gestolen fiets kunt herkennen. De gemeente Heenstede en de politie willen op deze manier het aantal gestolen fietsen terugdringen. En voor de gemeente Bloemendaal, Haarnevalide, Spaarwoude, Heemzijde en Zandvoort. Uh, alle mensen die daar een hond hebben, goed opletten. Want bureau Holland Ruiter voert in juli tot en met september de jaarlijkse huis- en huiscontrole uit. Voor de hondenbelasting in de regio Zuid-Kennemerland. <lacht> heb je een hond en heb je het nog niet aangegeven, dan het even snel doen. Want als ze aan je, aan je deur komen en ze komen nacht dat keer geen hondenbelasting betaald, krijg je een dikke naheffing. Oh, en mensen die nog geen aangifte hebben gedaan, dan kunnen dit alsnog doen bij de gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid. me meet you here to tell me that you wanna try and work it out oh let me down gently well I is tight and the rent's too high still what we have is worth it so i think you need to Jump the fence. Zegt Jonathan Jeremiah. En last, hopelijk snel met een nieuw album. Ik, uh, ik heb hem gezien op Pinkpop. En op Pinkpop zei hij dat hij daarmee bezig was. En dat het bijna was afgerond. En hij speelde ook zijn nieuwe single. Wanneer die uitkomt, is uh, vooralsnog uh, onbekend voor mij. En hopelijk kunnen we hem snel, uh, snel draaien hier bij zondag in Kenmerland. Zometeen het sportnieuws. Jordana Simply Red. Dit is Sunrise. Ach, Wij moeten wel meedoen met uh, Sunrise. <laughs> Sunrise Nou, dat lijkt me een heel goed idee, toch? Hey joh, Mijn zoonkunsten zijn uh, op een hoog niveau Dat kan ik je wel melden Sunrise Making me Zal ik even een stukje zingen? Ja, is goed Mooi? Ja ja dat dacht ik wel We gaan even wat sportnieuws uh, doornemen En uh, nieuws over Roger Federer Want hij staat op punt om een record van Piet Sempers Op Wimbledon te evenaren Wanneer de Zwitser de toptennisser Maandag in de vierde ronde van de Belg Javier Malice wint Dan zetten de teller van het aantal enkelspelzegers Op het heilige gras op 63 Dat is precies het aantal dat Sempers In zijn actieve carrière ook bereikt Wel respect hoor Van Federer Zeker Geweldige tennisser ja. Vitesse heeft de aanstelling van Fred Rutte als de nieuwe trainer in het publiek gemaakt. Een 49-jarige oefenmeester verscheen vanmiddag op Papendal en geeft direct de eerste training voor het nieuwe seizoen. Nou, het wat ging wordt het loopt, toch? Ja, als je dat had geweten, ben je ik al niet aan begonnen. En wij zijn, Ja, we zijn allemaal dezelfde. <laughs> zei hij ook alweer. Dat is st een stem overslug. Ja. Nou, maakt niet uit. Uh, ik heb zo weinig met Vitesse, jongen. Ik echt het on on Eén zootje, een ik niet. Eén zootje, joh. En die die uh, voorzitter van hun, of die baas, weet je wel. Ongelooflijk. Een uh, daverende atleti atletiek succes voor Nederland op de 200 meter van het EK in Helsinki. Jorendi Martina pakte de zaterdagavond met een perfecte race het goud in 2042. Zijn landgenoot Patrick van Luik maakte het Nederlands feestje compleet door beslag te leggen op het zilver. Leuk nieuws dus. Helemaal voor de Olympische Spelen. Ja, de Nederlandse beachvolleyballers. Madeleine. Meppelink en Sofie van Gestel hebben zich zondag in Moskou gekwalificeerd door de Olympische Spelen van Londen. Het kop overvloeg in de kruisfinales van de World Cup samen met hun landgenoot Rimke Braakman en Michelle Stiekema. De Italiaanse vrouwen met 2-0 en stelde daarmee een ticket naar Londen veilig. En het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel Sedor vervolgens een carrière bij de Braziliaanse club Botavoco. De 36-jarige Nederland tekent een contract voor twee seizoenen bij de club uit de hoogste divisie in het Zuid-Amerikaanse land. En dat meldde Botafogo op de website. Zou je daar naartoe gaan voor de centjes? Voor de, Za voor de centjes, zakken vullen. Ja, ja. tuurlijk. Hij zou aardig verdienen daar. Ja. Nee, hij, is nog, hij is redelijk fit, dus ik snap het wel. Brazilië ja. een mooi land. Hij is wel goed verdienen. En, nou, wel goed toch? Voor eind van je carrière. Zeker weten. Nou, mijn gezang, wat vond je, wat vind je van? Prachtig, oh, ik prachtig, kan zingen prachtig. en uh, praten geleiden. Heel mooi. Things are to ten Na we, ...dat we Anouk aan het luisteren waren... ...zaten we ook te kijken naar een filmpje van Anouk... ...dat was op, uh, op Pinkpop... ...en dat was in 1998 een hele jonge Anouk nog... Echt, ...echt heel erg jong... ...kort haar en er is wel zo'n neusringetje al in... ...en het is zo echt een geweldig optreden... ...die zij, die zij daar weggaf... ...ja, ze werd ook bekogen met eieren zagen... We. Ze werd, ...ja, dat is het bekende eiergooi uh, optreden op Pinkpop... ...en uh, ik kan even een klein stukje laten horen... Ja, het gaat helemaal los daar, het was in 98 En ik zit even te kijken, ik ben dit jaar naar Pinkpop geweest, ik heb Anouk gezien En bij 98 ging het helemaal los, allemaal mensen die gingen crowdsurfen Er werd ook een man die werd, uh, ja, die werd afgevoerd. afgevoerd omdat hij helemaal bewusteloos lag, mensen vielen En toen ik er was, was het gewoon ja, redelijk rustig Hoor het publiek En de bekende eierincident is dat ze, toen ze opkwam... Ik weet ook niet waarom dat verhaal was... Maar ze werd meteen bekogeld met eieren... En het kwam dus op haar witte shirt terecht. Nou, je kent Anouk. Toen al was ze al bij de hand in 98. En toen heeft ze haar shirt. Doet ze uit waar die ijs is op gevallen. Staat ze in de BH. Dat shirt gooit ze in het publiek. En ze heeft het hele optreden in de BH gedaan. Echt. En dat was echt te gek. Ja, ik denk misschien het verschil is. Met, met, hoe, nu jij was en toen. Ja. Maar dat, dat ze nou denk, streng komt geleden ja. drugs en uh, drank en, zo. en ik denk dat het ja. toen minder was. Ja, het is echt... Uh, het is... Uh, je mag ook niet meer crowdsurfen, misschien mocht het toen nog wel En ja. het is nu wat meer verdeeld dus Er zijn nu drie podia en, Maar ja, te gek, wil je het filmpje zien? Het kan, dan moet je gewoon even Anouk Pingpop In 1998, dat was het optreden waar eh, Anouk werd bekogeld met eieren En dus zo antwoord gaf, beter kan het niet volgens mij Nou, het zondag in Kerenland 10 voor 4. en hier is Michael Jackson It's after all After all Music Jackson af de bal hier bij CFM Zandvoort. We hadden het net even voor Pinkpop uh, buiten de uitzending, laten het zo even noemen. En uh, toen kwam uiteindelijk bij een verhaal terecht over festivals. En jij, vertel jij, dus, want jij vertelde daar een verhaal over. Ja, nou ik uh, sta vaak met Bosco uh, van der Beek ook bij, uh, bij festivals zoals uh, beveiliging, bewaking. Een beetje de boel uh, helpen. Ja. En uh, ik hoorde er gisteren een verhaal in de crew van een meisje. Die vertelde dat, uh, het, dat zij een manier heeft hoe ze makkelijk in de handtas... Uh, drugs of drank mee kan nemen En het is als volgt Dat je onderin je tas Doe je de drugs en de drank ja. En dan doe je ergens halverwege Doe je wat stringetjes En gewoon uh, wat <laughs> andere dingetjes En bovenop liggen een sekspeeltje: Een vibrator, een dildo Of uh, weet ik het wat ja, ja. En dan, dan zoeken ze een beveiliger uit Die er een beetje uitziet als een, een, een Hoe moet ik het noemen uh, een, een watje zeg maar een beetje ja. En daar gaan ze naartoe en dan doet hij die tas open en ziet het sekspeurtje en dan en en denkt hij, oh, oh, laat me zitten, laat me zitten. zitten. Ja, en dan, ja. dan voelt ze zich eigenlijk een beetje voor aan, een beetje schamen. En dan durft ze niet meer verder te kijken. Dus meisjes, als je binnen wil komen met een beetje drugs, dan weet je wat je moet doen, hè? Ja, bewaken we het dan nou ook. Ja, oh ja, dat is ook weer zo, ja. Pascal, heb je dat tas meegemaakt trouwens? Of ik het meegemaakt Ja. Uh, nee, ja, de evenementen die ik draai, niet gelukkig. Oké. Okay, nou nou ja, uh, ik heb uh, bij een bedrijf gezeten waar je had net een stukje van Anouk 98 had. Toen ja. had ik inderdaad op gewerkt ook. Ja. En toen mochten wij inderdaad ook uh, de tas controleren, maar ook al zag je thuis vol met condooms en dat soort dingen. Je controleert echt alles ja, goed ja, door. Dat moeten, ja, dat zou maar moeten, Maar je staat meer voor de campingingang, want je hebt altijd twee uh, controleposten. Ja. Eentje is festival en eentje is camping. Wij stonden bij de campingingang. Ja. Nou ja, dat controleer je op alles, ook op glas en bleekwerk en, ja, en lapens. Ja. Oké. Okay. Dus, maar dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Uh, <laughs> wat bedoel, zei, je, wat wij zouden wel een stukjes trekken. Ja, wat zou je doen als het gebeurt? Als je die tas zou betrekken, zie je zo'n deel door liggen. Gewoon doorzoeken, niet uitzoeken. Ja, ja. door, ja. Je moet je niet uit, uit de weg slaan. Ik zal je deel ja. eruit nou, pakken dit is als een bapen, je, als, als je een tafel erbij hebt, gewoon je hele tas uitstallen gewoon. Hè? Kijk, die ja. eruit, die deel gewoon ja. eruit trekken. De, de, de stringen die deel door, die eruit. kan nog wel eens handig zijn. Hè? Wat is dit dan? Ja. <lacht> dat is een wapen. Ja, dat <lacht> ja, is, is, is een <lacht> steekwapen. Dat <lacht> is een steekwapen. Steekwapen. <lacht> <Ja. lacht> viezerik, viezerik. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Ik wou well. nou, nou, nou, nou, nou, nou, zo gaan we verder op deze tour. Zondag in Kenmerland. En And hier is Andrew Gold. Top. ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS journaal. In Japan is voor het eerst een kernreactor opgestart sinds de kernramp vorig jaar bij Fukushima. Alle 50 kernreactoren in het land werden stilgelegd na de aardbeving en tsunami in maart vorig jaar. De Japanse premier Noda zegt dat de kernreactor nodig is om energietekorten te voorkomen tijdens de zomer. Honderden demonstranten blokkeerden tijdens de herstart de ingang van de kernreactor.